Sayyidina al-Biyahi wa al-Mursaleen wa ala al wa sahbihi Ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Haiyakumullah wa biyakum. Vandaag gaan we het hebben over een geliefde zuster. Een parel van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Een meisje dat op een praise manier is gestorven. We hebben het over Leila Hashishi, Rahimahallah wa طيب Allahu tharaat. Deze zuster, zoals veel onder ons hebben gehoord is uh, op een eigenaardige manier gestorven en natuurlijk hebben de kuffar en de munafiqin uh, verschillende verhalen rond haar dood uh, verspreid uh, richt uit een, een science fiction film en zij hebben de islam vernederd en de islam aangevallen uh, door dit meisje uh, proberen zwart te maken en ze hebben alles gedraaid om de islam aan te vallen zoals dat wij hebben gehoord dat zij hebben gezegd dat zij is gestorven aan een rituele uh, duivelsuitdrijving, uh, dat zij is gestorven om, om, dat, om het feit dat zij lesbische was en dergelijke. Wij hebben uh, dus Sharia voor Belgium, uh, de broeders van Sharia voor Belgium hebben een onderzoek gedaan volgens de wetten van de Sharia. Wij hebben haar ouders aangesproken, wij hebben haar familieleden aangesproken, zoals dat wij haar leerkracht hebben aangesproken in haar omgeving en subhanallah het eigenaardige in het verhaal. Zij bevestigen allemaal het, het, het tegenovergestelde. Deze, deze zuster was gekend als een meisje die heel rustig was, die zichzelf uh, enkel bezig hield met naar school te gaan en, en uh, respectvol voor haar ouders en dergelijke. Uh, het was een, een meisje die gekend was om haar tederheid, uh, om, om haar zachtheid. En wallah illa dillah illa Er is geen enkele persoon die ook maar een fictie van een gedachte had dat zij eventueel lesbische zou zijn hoe uh, dat hij had op Dit meisje zij had, uh, zij had echter uh, gezondheidsproblemen. Allahu ailem, We gaan niet in detail gaan over de manier waarop dat zij is gestorven aangezien dat natuurlijk een onderzoek bezig is en aangezien dat een broeder nog in de gevangenis zit omtrent haar, haar overlijden. Daarom gaan wij ook niet dieper ingaan om, op het feit hoe dat zij is gestorven is, maar eigenlijk gaan ons focus op het feit dat zij geen lesbische was. Wallahi, dit is een enorme belediging om deze zuster te beschuldigen van lesbische zijn. En een moslimvrouw beschuldigen van lesbische zijn, is, is hetzelfde als een jood beschuldigen van nazi zijn. Dit kan niemand doen. Waarom? Het is tegenovergestelde van elkaar, tegenpolen van elkaar. Een, een, een, een homo of een lesbische... Homofilie is een enorme zonde in de islam, zodat, zoals we, we allemaal weten. Zoals Allah subhanahu wa ons vertelt in, in de Koran, wanneer hij spreekt over het volk van salam. Dus, deze zuster, ik weet niet welke idioot, welke kafer, la'matollahi aleyhim, uh, uh, zichzelf heeft beziggehouden met het verspreiden van deze leugens. Uh, zoals ik zei, volgens de wetten van de sharia hebben we een onderzoek gevoerd. En natuurlijk moeten wij, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah al nor in vers 12 en 13, dat er vier getuigen moeten zijn bij de beschuldiging. Als wij iemand in beschuldiging gaan stellen, moeten er vier getuigen zijn. Zijn er vier moslimgetuigen? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, om ja'akom als een fasiq, een kwaadaardige moslim. Yani een moslim maar een slechte moslim, een moslim die een zondaar. Als een zondaar naar jullie komt met een nieuws, verifieer dat nieuws, controleer dat nieuws dan. Wat als deze persoon een keifer is dat met nieuws komt? Zoals het geval van Leila Shishir Allah? Kofar verspreidde nieuws over haar en subhanallah, wij zien de moslims maar ja knikken. Wij zien de moslims maar uh, aanvaarden wat er wordt gezegd. De eer van onze zuster wordt aangetast en er is geen kat die opstaat om haar te verdedigen of om haar eer te verdedigen. Subhanallah, is dit de zonde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals we weten in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft een Joodse stam in het Arabische scheer een zuster vernederd, een, een, een vrouwelijke metgezel vernederd door op haar hijab te stappen in de markt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft een hele, stam van de een hele Joodse stam gepand uit het Arabische Schiereiland ter verdediging van deze moslimvrouw. En dit zijn de volgelingen van Mohammed. Alayhi en zo is de profeet, alayhi wasalam, ter verdediging van de vrouw in de islam. En de dag van vandaag, wij, onze zusters worden beschuldigd. Onze zusters worden beschuldigd van de ergste zaken die je maar kan voorstellen. En er is geen kat die ook maar een, een fractie van een seconde zegt van... Klopt het wel? Is het nieuws wel authentiek? Haar ouders zijn gearresteerd geweest. Er is een moslimbroeder in de gevangenis. Deze uh, imam, hij wordt imam genoemd waar wij kennen, die broeder, alhamdulillah. Mogen Allah spoedig uh, bevrijden. Deze man is geen imam. Het is een jonge broeder, een in bedeni, een praktiserende broeder, die, mashallah, wat kennis heeft van de Koran. En hij probeert zijn steentje bij te dragen in de gemeenschap. En hij doet wat eigenlijk iedere moslim zou moeten doen. Uh, uh, hij doet niets verkeerd. Rituele duivelsheid, uh, drijving en dergelijke. Uh, ik weet niet waar zij dat hebben gehad. Wij hebben Rotya Sharia, Rotya zoals de profeet Sallam ons heeft geleerd. En dit is Koran, reciteren voor bepaalde uh, frustraties, uh, voor een depressie, voor bepaalde ziektes uh, te ver verwijderen, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk. Dus dit is eigenlijk uh, waarschijnlijk de reden waarom deze broeder naar die uh, familie is geweest. Deze broeder is ook degene die uh, wassingen deed uh, voor, voor de moslims, voor de dode moslims. En alhamdulillah, en we moeten eerlijk zijn. Al zijn wij niet akkoord met uh, bepaalde zaken, of al zouden wij twijfelen aan bepaalde zaken, hij blijft een moslim. En om met de islam, om wahida. De profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft duidelijk gezegd dat onze gemeenschap één gemeenschap is. Dat wij zijn als één lichaam. En als één lichaamsdeel klaagt, dan moeten alle lichaamsdelen hun best doen om... Uh, om, om dit lichaamsdeel te genezen. En zo zijn de moslims. We moeten ons best doen om onze bloederen vrij, vrij te krijgen en om de eer van onze zuster te, te beschermen. Dus beste bloeders en zusters, de, de boodschap die wij proberen over te brengen, de dag van, die, die we proberen over uh, te brengen vandaag, is stop met de aanvaarden wat de koffer vertelt. We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld uh, centrumgelijke kansen en racismebestrijding. Eigenlijk zijn die uh, Mosherikin, die kofar, uh, centrum van uh, uh, onrechtvaardigheid en, uh, en islambestrijding in plaats van zoals zij zeggen, racismebestrijding. Zij hebben een klacht tegen hem ingediend om het feit dat hij zo gezegd haar heeft gedood om, om haar lesbisch zijn. En moslim zij is zelfs nooit lesbisch geweest. Hoe kan zij dan uh, gedood worden om haar lesbisch zijn? En hoe kunnen zij dan burgerlijke partij zijn als zij nooit lesb lesbische was in eerste instantie? De homo, de holibi organisatie hier in Antwerpen, heeft ook een klacht ingediend tegen die broeder. En zij, zij zijn ook burgerlijke partij in zijn rechtszaak. Subhanallah. Als, als deze zuster nooit lesbisch is geweest, hoe kunnen zij dan burgerlijke partij zijn? Dubbele standaard zoals dat we zeggen, broeders en zusters. Zus. Wij zeggen dat altijd. Deze koffar hebben een dubbele standaard, standaard. Je bent onschuldig tot je moslim bent bewezen. En zo werken zij met alles. Subhanallah. Beste broeders en zusters. Doe du'a voor deze zuster, doe du'a voor deze broeder, steun hen, verdedig hun eer. Nooit twijfelen aan deze zuster. Zij is gestorven, zij kan zichzelf niet verdedigen. En daarvoor is het een plicht voor ons om haar te verdedigen en haar het eer te beschermen. Dus we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om haar het paradijs te schenken. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om haar de hoogste graad van het paradijs te schenken. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om haar genadig te zijn. we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om haar ouders bij te staan. Om hun sabat en tabaat te geven. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om deze zuster de grootste beloning te geven in het hier namaz, Om deze aantijgingen dat zij moeten uh, aanhoren. Uh, Allah subhanahu ik En